Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland zijn twee kinderen omgekomen bij een steekpartij. Dat gebeurde in een kidsclub in de stad Southport in de buurt van Liverpool. Negen anderen raakten gewond. Zes daarvan liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt. In de kidsclub was op dat moment een dansworkshop bezig, vertelt deze verslaggever van de BBC. It was classed as a Taylor Swift event Veel mensen hebben het steekincident zien gebeuren. Waarom de dader om zich heen heeft gestoken, weten we niet. Het is tennisser Tellen Griekspoor niet gelukt om op te spelen te winnen van Carlos Alcaraz. De Spanjaard die vier Grand Slam titels op zijn naam heeft staan. Begon zo goed de timbreak. 2-1, mini-break voor. Dan slaat Alcaraz toe. En kan hij het nu uitmaken op eigen service. En dat uh, doet hij in één keer. 7-3 in de tiebreak. Geen problemen voor als tweede geplaatste Seven. Carlos Alcaraz. De heren hoeven nog geen afscheid van elkaar te nemen. Ze staan morgen weer tegenover elkaar, dan bij de dubbels. En de zomer is voor een boel gezinnen de periode om op vakantie te gaan. Maar dat is lang niet voor iedereen zo. Een boerderij in Oud-Alblas, in de buurt van Dordrecht, heeft een pop-up camping... waar gezinnen die het niet breed hebben en al langere tijd niet met vakantie zijn geweest... een week lang gratis mogen verblijven. En ook dit gezin kon er daardoor eindelijk weer eens met hun zoon tussenuit. Dit is een week dat ze droop een beetje uitkomen, want hij wilde altijd kampen. Peren bij de boer, nog een keer gaan varen. Dat heeft zwemmen. hij allemaal zwemmen met ons. Uh, dat heeft hij allemaal mogen beleven. Dus het is, ja, het is een geweldige vakantie geweest. Zelf uh, kan je die dingen niet zo snel doen. En Hiro heb je dat eindelijk een keertje ja. Ja, met hem kunnen doen. En ja, daar word je toch wel heel blij van. Als de school weer begint, hè, nu heeft hij ook de verhalen van ik ben op vakantie geweest. Het weer dan nog een warme en zonnige zomeravond. Het begint iets meer af te koelen. Het wordt uiteindelijk een graad of 14 vannacht. Morgen nog warmer dan vandaag. Ongeveer 29 graden dan. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Dit is Play It Loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik.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 Judas. Welkom bij het tweede uur van Play It Loud Underground. Heb je het eerste uur gemist? Oh, oh, oh, oh, oh. Shame on you. Ja. Mijn naam is Ben Verrode, links van mij, Marcel van Kuik. Yeah. rechts van jullie, op de webcam. Kan je het allemaal meekijken? Als je twee knappe mannen wil zien, moet je dat vooral doen. Met lekker muziek. Precies. Ja. Alles is lekker hier in de video. Ja, behalve ja, de temperatuur. De temperatuur is alles behalve lekker <laughs> inderdaad, ja. Lekker. De muziek wel, maar ja, daar krijgen ja. we het wel warm van. Was ook alweer op. Oh, oh jee. Ja, ah, belachelijk. We ah. uh, begonnen het tweede uur met Soul Souls van Marduk. van yes. het album Opus Nocturne uit 1994. Ja, dat wist ik. Oftewel, 30 jaar oud alweer. Ook alweer. Jij Bijna ja. mijn leeftijd. Ja. Ah. Um. Um, ja, ik, we gaan wat minder lullen. Tweede uur, want ik heb een paar lange nummers staan. En, uh, we gaan lekker naar, naar, naar Graf luisteren. Grafherrie, oftewel oh, okay. Grave. Grafherry, altijd. Into the, the Grave. grave. Rebels, Ravens, Winter. Eigenlijk, zou het zou Rebels, Ravens, Summer moeten heten. Zo warm is het hier. Ja. Uh, van Abad, eigenlijk was het uh, originele nummer is het natuurlijk van, ja, ook wel van Abad, maar van Immortal. Hij staat op Blizzard Beats uit 1997. Maar dit is even, een, even wat extra erin. Ja. Even uh, een nieuw jasje. Uh, een, Abad -jasje. Uh, een, een Abad jasje. Een Abad jasje. Een jasje. Een koud jasje. <laughs> hij wordt, wel lekker koud, maar wij niet. Hoewel het in uh, Noorwegen nu ook wel... Uh, nou ja, blada. Ja. Uh, de klassieker van de dag is... een band die volgend jaar op in staat. We hebben het al ja, over gehad. Even. We hebben het genoemd al ja. ja, we hebben het al genoemd. Rara, wie is het? Bah, bah, bah. Nee, er belt niemand. Nee. Autopsie. Uh, ja, dat. Ook een uh, hele ouwe band al. Uh, ja, het Amerikaanse band uit California uit 1987 alweer. Ze ja, Dan ook langer. weer uit elkaar, weer bij elkaar. En nou ja... Blijf lekker bij elkaar. Blijf lekker herrie maken. En wij gaan ik, ja. nu in naar... Uh, Sur third Survival luisteren. Ja, Sur dat is hem. Sur survival. Ja. Yeah. Staag, dus ja, een keer heel zacht, dus langzame fade out. Langzame fade out, ja. inderdaad. Dus, uh... uh, Je hoorde, Akanta, Griekse band, gevormd in de twee met het nummer Synergies. Ga snel verder met uh, ja, Emperor. Emperor had natuurlijk een, een, een geweldig album uitgebracht, en toen kwam de opvolger, en zou dat wat worden? En dat zou Attempt, and Walking, at Dust zijn, en het werd wat. Tenminste. Ja. Ik vond het echt een heel goed album, ja, en we gaan naar een nummer luisteren van Thus Spake the Night Spirit. Ja. Dat Speak The Nice Spirit Gaat hij nou alweer praten En meestal doe hij dat na twee nummers Ja, maar ik moet de volgende even aankondigen We gaan weer even naar Hilt luisteren Hilt heb gewoon lekkere, korte trash nummers Trash, beetje trash, black metal-achtige Nou, black metal, gewoon trash nummers Heerlijk, kort, snel 4 oktober komt een nieuwe album uit Maar dit is van de laatste LP van The Slayerless. Dus. En dit is het nummer Wage, War and a Wrath. Wat, wanneer, wacht Wage, War with a Wrath. Wat, moeilijk Hè? He? Klopt wel. Bij mij wel. Ja. We <laughs> <muches> Dat hoorde je van de band At least heeft gewoon lange nummers. Dus vandaar, uh, het duurde even. Maar uh, uh, we hebben eigenlijk nog twee nummers. En we hebben nog het concertnieuws. Ja, de oh, komt er zo aan. Gaat het, gaat het zo doen? Nu doen? Zo doen? Ja, je mag het zo doen. Oh, nou ik ga het niet doen. maar jij gaat, nee, Ik ga het zo doen. Nee. Maar ik ga hem aankondigen. Ja. Um, als je in de lucht kijkt... Nu is het nog niet, maar er schijnt vandaag weer enorm... een licht goed te zien te zijn. Ja. Boven Zandvoort, wacht even dat het donker is. Ga op een donkere plek staan. En uh, het schijnt een, een, een goede te zijn die vanavond komt. Maar ja, ja, zeggen ze. hè? Ja, we gaan het zien. Eerst nog zien. Oh, net. En dan Geloof het. Oh, yes, yes. Cameraatje in de hand. Als ik het en vastleggen maar. Ja. Bijzonder schouwspel. Ik heb het al een paar keer mogen zien. Ik nog nooit. Nee. Nou, hopelijk vanavond voor je, man. Ja. Gewoon even kijken. Concertnieuws. Om... Ja. Concertagenda. Komt Komt-ie. The Play It Loud Concertagenda. Op 30 juli, dus morgen, zal de Amerikaanse hardworkband Mr. Big die het levenslicht zag in 1988 op gaan treden... dus in de Melkweg in Amsterdam. En met het album Lin Into It brak de band door... wat resulteerde in een bestorming van de Nederlandse hitlijsten... met hits als To Be With You en Just Take My Heart. In 2024 trekt de band door Europa met de Big Finish Tour. Na het overlijden van de drummer en medeoprichter van de band Pat Torpy... heeft de band besloten om dit hoofdstuk van hun legacy af te sluiten. Drummer en vriend van de band Nick de Vigilio... bekend van Spocksbeard en Big Big Train... Neem tijdens deze tour plaats achter het drumstel. Naast dit hoogstwaarschijnlijk de laatste show op Nederlands bodembord, maakt de band deze avond ook extra bijzonder door het iconische album Lean Into It van begin tot eind te spelen. Uiteraard worden ook tal van andere hoogtepunten uit het repertoire van Mr. Big niet vergeten. Kaartjes zijn nog beschikbaar voor 34,50 euro exclusief. De 4 euro'tjes lidmaatschap die je aan de deur moet betalen. Deur openen om 7 uur en Mr. Big speelt om 8 uur. Dan kun je de dag daarna naar de Sherry Curry en de Shameless in de muzikon in Den Haag. Dezelfde dag vindt ook nog de Loud and Heavy Fest plaats in de muzikon ook in Den Haag... met Anatomy of Eye, Terror Builder en Scream Bloody Death. Op 3 augustus kun je nog naar de Café de Walrus in Groningen... om daar Morfogore en Sunken te zien... Ook diezelfde dag kun je nog naar Dynamo in Eindhoven, waar een vette line-up staat met Nederlandse band Rages of Sin en Velozza zullen daar optreden. Vette trash metal geloof ik en een beetje death-achtig georiënteerd. De dag erna, 4 augustus, vindt Blood Red Throne en Boyd de Scrapyard in Alkmaar en daar kun je ook nog naartoe. En uh, haal je luchtgitaar ook maar tevoorschijn. Want Dragon Force komt naar de melkweg ook op 4 augustus. Deze Britse power metal band staat bekend om hun complexe en bliksemsnelle gitaarsolo's... Mogelijk gemaakt door Herman Lee en Sam Totman. Wereldberoemd. Dankzij hun legendarische track uh, Through the Fire and the Flames in Guitar Hero. Hun muzikale genie, genie gaat echter verder. Na snelle riffs worden hun melodieën ook gedreven door een diepe liefde voor videogames... waarbij ze meestelijk gitaarwerk mixen met retro game beïnvloeden geluiden. Deze zomer brengen ze hun nieuwe album Warp Speed Warriors naar onze max. Vergezeld door special guest Necro Goblican, die in 2012 de metal scene bestormde met hun goblin metal. Met hun unieke melodic, melodic death metal hebben ze volgens Revolver... de titel Greatest Goblin Metal Band of All Time meer dan verdiend. Volgens mij zijn ze de enige. Dragon Force en Necro Goblican spelen dus in de melkweg in Amsterdam. Tickets kosten 33,35 euro, exclusief de 4 eurotjes lidmaatschap. En de deuren openen om half acht. Check de website voor het actuele tijdschema. En tot slot kun je ook nog naar de legendarische Amerikaanse rockband uh, Kiss... die dus niet meer bestaat. Maar Gene Simmons natuurlijk nog wel met zijn band. En die komen naar de Tivoli in Utrecht. De tickets kosten 59,5 euro. De deuren openen om 7 uur en de aanvang is om 8 uur. Dan kun je ook nog naar... Nou, eigenlijk niet meer, want het is uitverkocht. Mocht je gaan naar Korn en Spirit Box. Die treden op in de Avas Live in Amsterdam. En dat concert is dus uitverkocht. Of je kunt diezelfde avond nog naar Soil in de Effenaar in Eindhoven... En dat was het weer voor de concertagenda van deze week. En volgende week meer. Meer? Voor die week. Ik vind het toch zo ja. raar, die, die, die, die lidmaatschap bij de ja. Melkweg. En ja, dat snap ik ook niet helemaal. heb je een kaartje en ja. eigenlijk kom je er nog niet eens in. Want nee. dan moet je nog even. Dan moet, je nog nog even. Je moet lidmaatschappen. Ja. Maar die is dan een maand geldig. Want ja. je gaat uiteraard in die maand. Nou, heb ik nog nooit Gaat dat ik nog een keer ga. Nee, ik ook niet. Nooit. Ah ja, nee, het is niet anders. Niet. Nou. Um, we gaan nu weer naar de afsluitende blok van vanavond. Ja, we hebben nog twee nummers. Ja. Uh, we gaan een nummertje draaien en dan gaan, we nog wat, uh, dan gaan we afscheid van jullie nemen. En dan eindigen we dit keer wel met een langzaam nummer, Ed. Ja, oké. Okay. Want de <laughs> vorige keer klachten dat het nummer oh, niet langzaam was. Sorry, my bad. Nee, dat geeft niet. Wat is het volgende nummer? Uh, volgende nummer is van Kevin. Het staat niet op Spotify, dat kan je het niet vinden. Je oh. kan wel wat op YouTube vinden. Het is een beetje een ander vervelend. Hmm. Misschien dat het daarom niet op Spotify gaat, maar het is gewoon goede muziek. Ga maar even luisteren naar... Het komt van het album Natuur en dit is... Wauw, well, sl slavergang. Slavergang. Heerlijk om op de stijl dansen dit, toch? Zeker. Heerlijk. Ik hoop niet dat de luisteraars in slaap gevallen zijn. Nee, dat is okay. ik niet. Ja, dat de... dus was het weer voor vanavond. Ja, het is het Pas twee, twee uur weer klaar Waar genoegen. Vlogen. Ja, nou, we hebben niet veel tijd meer. Dus, we hebben niet uh, veel tijd meer. Nee. De volgende nummers voor volgende maand heb ik al klaarstaan. Tenminste drie ervan. Mocht je nou iets willen horen, laat het, geef het, op het door via Facebook, via Instagram. Play maar. it loud. Underscore, under underscore. On uh, the ground. Yes. Nou, fijne avond ja, allen. Fijn Bedankt avond. weer, uh, Ben. Geniet van de Tot volgende Bedankt voor maand. jou. Ja, graag gedaan. En tot en, uh, volgende week. Tot volgende maand. Met Brand New. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11.